7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De oud-nazi Hans Lipschies is vrijgelaten uit de gevangenis. De rechtbank zegt dat de voormalige SS'er en Auschwitz-kampbewaarder... leidt aan dementie, waardoor een eerlijk proces niet mogelijk is. Lipschies, die 94 is, zat sinds mei vast... op verdenking van medeplichtigheid aan moord in vernietigingskamp Auschwitz. Hij heeft steeds elke betrokkenheid ontkend... en gezegd dat hij alleen in het kamp werkte als kok. President Obama zal bij de begrafenis van Nelson Mandela zijn. Het heeft het Witte Huis bekendgemaakt. De Amerikaanse president vertrekt in de loop van de volgende week al met zijn vrouw Michelle naar Zuid-Afrika. Daar zullen ze onder meer bij een aantal herdenkingen zijn. Mandela wordt begraven op zondag 15 december. De oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbegrafenis. Voor het eerst heeft een Britse militair terechtgestaan voor een moord in Afghanistan. De sergeant werd door de krijgsraad tot levenslang veroordeeld. Omdat hij in Afghanistan een Taliban-strijder heeft gedood die door een helikopter was beschoten. Hij zou daarbij Shakespeare hebben geciteerd. Een van zijn mannen maakte er opname van met een camera op zijn helm. Kees Vellekoop is overleden. Hij kreeg in de jaren 70 bekendheid als principieel dienstweigeraar. In 1974 werd hij veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf... omdat hij op politieke gronden dienst had geweigerd. Hij zat uiteindelijk vier maanden in de cel. Kees Vellekoop was 61 jaar. Uit de loting voor het WK Voetbal in juni is gekomen... dat Nederland in de groepsfase tegen Chili, Australië... en de regerend wereldkampioen Spanje moet spelen. Nederland zit in groep B... Groep G wordt gezien als de pool met de sterkste teams. Daarin zitten Portugal, Duitsland, Ghana en de Verenigde Staten. Het weer: vanavond minder buien, voornamelijk nog in het kustgebied. Verder overwegend droog en het koelt in het binnenland af tot dicht bij nul. Morgen overdag al snel weer bewolkt, later met wat regen of natte sneeuw en 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. De spits is zo goed als voorbij. Er zijn alleen nog wat problemen in de buurt van Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... twee kilometer voor knooppunt Watergraafsmeer. Het heeft te maken met een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Er staat daardoor tussen de Rij en Zeeburg zeven kilometer. De politie is daar bezig met technisch onderzoek na een ongeluk. En daardoor zijn er bij Zeeburg twee rijstroken dicht.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 Welkom. En tot acht uur praat ik vanavond met Boudewijn van Houten, schrijver. Voordat ik je introduceer, Boudewijn, één hele simpele vraag. Was net in het nieuws een dienstweigeraar, de eerste die overleden was. Heb jij in dienst gezeten? Nee, ik ben afgekeurd eh, omdat ik maar één oog heb. Ik heb een lui oog en in de tijd waarin ik geboren werd... kon daar nog niks aan gedaan worden. Dus ik kijk maar met één oog... Maar ja, dat verklaart misschien wel. Mijn visie op de dingen, dat zou wel eens kunnen. Kijk, dat gaan we dan uitzoeken, wat die visie is met dat ene oog. Boudewijn van Houten, ik heb hem uitgenodigd... omdat er een boek uit is bij Uitgeefgeef Vlaanor. Tegengif, stukken over uiteenlopende onderwerpen. Over wat je met dat ene oog in de wereld allemaal ziet. Over literatuur ook. Heel mooi schrijfje over, uh, over je jeugd. Dat is achterin het boek, daar zullen we het over hebben. Je bent van 1939. Mensen kunnen je kennen van je debuut Onze Hoogmoed. Of van je erotisch dagboek uh, bijvoorbeeld. Ik zal je eigen introductie, want dat heb je zelf geschreven, even voorlezen. Zo gaat dat. Ja, en ik herken het ook gelijk. Ik, ik vroeg het ook aan je. Heb je dat zelf geschreven? Ja, dat heb je. Hij pakte het studentenkoor hard aan. Hij overdacht zijn jonge jaren als boef. Hij bekeek het aan vechtbare verleden van zijn vader. Hij memoreerde de auto's in zijn leven... en deed verslag van zijn gretige erotische activiteiten. Maar hij is vooral iemand die verslaafd is aan schrijven en lezen. Nou, daar zullen we het over hebben. en Over een aantal andere onderwerpen die je aanstipt ook. Om te beginnen, je woont al... Weer enige tijd in België. Hoe lang woon je daar? Enige tijd de helft van mijn leven. Ja, dat, Nou ja, ja, dat Ik is ben wel er in een... 75 gekomen. En, je... en ik kwam ook van de andere kant. Ik heb daarvoor in Frankrijk gewoond. Dus Hoe lang ben heb je in daar In 1968 ben ik weggegaan uit Nederland. Waarom, waarom ging je weg? En naar Frankrijk? Ja... Ik had zo'n dwaze illusie van ooit in het Frans te gaan schrijven. Ik was erg in Franse literatuur geïnteresseerd. En, uh, ik leefde al met één been in Frankrijk. En ik dacht, als ik in Frankrijk ga wonen... dan kan ik op een dag in het Frans schrijven. Maar hoe moeilijk Frans is, dat ontdek je pas... als je wat verder bent dan het gewoon uit kunnen spreken. En uh, dat plan heb ik wel laten varen... maar ik had toen niet meer zo'n zin om uh, naar Nederland terug te gaan. En toen is het Brussel geworden... Halverwege. Waarom had je niet zo zin om naar Nederland terug te gaan? Ja, dat waren de, de jaren zeventig. En uh, ja, de, de geest in Nederland lag me niet zo... Uh, ik vind het moeilijk om dat in, in, in een paar woorden samen te vatten. Uh, ik herinner me als ik in de... Die, die eerste jaren dat ik in België woonde, je nam de trein naar, naar Amsterdam bijvoorbeeld. En, uh, nou, je was nog geen kwartier in Nederland of je hoorde de mensen op Amerika kanker of zo. Er waren van die clichés in de lucht. En, uh, ik was dat zo beu. Ik vond dat zo vervelend. En, uh, de Belgen zijn een beetje kat uit de boom Die hebben niet onmiddellijk van die mening. En ik vond dat eigenlijk wel rustiger. En, ja, ik vond het ook spannender. Uh, Brussel was nieuw voor me. Brussel is een leuke stad. Hè? Waar je nu woont, dat heb ik, uh, heb ik gezien op een foto. Want er stond een tijd terug een, uh, een verhaal over je in de, in de Haagse Post interview. En je woont, in een, je woont ergens in de buurt van Namen in een ja. soort, soort toren. Ja, het is een, uh, ik denk een overblijfsel van een uh, kasteelhoeve of zo. <kliek> het lijkt wel een toren van een kasteel. Maar uh, zo mooi is het geloof ik niet. Maar het is toch een 16-eeuwse toren. En ja, ik vind het leuk om daar te wonen. En kom je nog wel eens in Nederland, of niet? Uh, ja, af en toe is maar niet zo erg veel. Ik ben een beetje armer geworden, dus ik moet wat zuiniger zijn. Want je, je schrijft nog steeds voor een paar bladen. Ja, dat, om den broden euh, heb ik allerlei jobjes. Maar bij een van die jobjes heb ik een tijdje geleerd salarisvolging gevraagd. En toen hebben ze me eruit gespeed, dat was een beetje stom van me. Wat Het is was... niet een tijd om salarisvolging te, te vragen, hè? Dom, hè? Maar je wacht even voor de goede orde, want je, je, je bent al in de zeventig. Ja, dus ik zie dat ik nog werk. Ja, maar ik, eh, ik heb erg onvoorzichtig geleefd. Ik heb nooit een cent gespaard en eh, ik zal moeten doorwerken tot ik er bij neerval. Ja, toen ik jong was, toen heb ik een biografie van eh, Nansen gelezen. En dan staat op hoe hij als oude man aan zijn bureau zat en opeens hij viel om als een eik. <lacht> Dat moet ik ook maar doen. Maar die, die salarisverhoging, aan, aan wie vroeg je dat? Wat voor blad was, en dat, was een, nee, dat was een Franse breiwolffabriek. Ja, ik heb het heel ver gebracht, zoals je ziet. En uh, ik vertaalde katalogies enzovoorts. En dat was hoe die neus was goed betaald. En hoe dat, dat ik ben, heb ik salarisverhoging gevraagd, ja. Maar wat je daarna zei, is ook interessant. Je zegt, maar ik heb altijd onvoorzichtig geleefd. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar wat is onvoorzichtig leven dan? Nou, dus inderdaad, eh, absoluut niet aan je oude dag denken, alles opmaken. Wel een beetje van mijn ouders geërfd als, het, als er een meevallertje was, dan gingen ze meteen eh, bedenken wat voor lux daarmee te doen was. Dat hadden je ouders allebei. Ja, ja, ja. Je schrijft overigens ook hè, in je boek In Tegengift. Nou ja, dat wil zeggen over je ouders, je schrijft dan over eh, opgroeien. Ja. In, de, in, de, in de Achterhoek, want daar ja. woonden jullie op een bepaald Achterste Achterhoek. En hoe oud was je toen je daar kwam? Uh, dat was kort na de oorlog. En mijn vader die is, die heeft gecollaboreerd. echt niet in financiële, maar in ideologische zin zeer sterk. En uh, die, is, die, die heeft gevangen gezeten na de oorlog. En mijn moeder moest het maar redden met mijn zusje en mij... We hebben zelfs nog een tijd bij mijn tante en mijn grootmoeder... en de zuster van mijn grootmoeder hebben mijn zusje en ik moeten wonen... omdat mijn moeder nog niet wist hoe ze zich kon redden. En toen is ze naar de Achterhoek gegaan, denken dat ze daar goedkoop kon leven... En zo zijn we daar terechtgekomen. Het was een streek waar mijn ouders daarvoor met vakanties wel kwamen. Je vader die was de uitgever van Volk en Vaderland. Inderdaad, ja. NSB-orgaan. Hij, hij was in zekere zin ook een, een gezicht van de, van zeg maar de NSB. De, de ja, eigenlijk wel wel op de achtergrond. Maar ja, iemand die toch wel een rol speelde. Ja, die had toch wel een heel intiem contact met Mussert natuurlijk. En, uh, hij was niet zo'n bewonderaar van Mussert, maar mijn vader was veel feller eigenlijk. Die paste meer bij Duitsland dan bij Nederland. Wanneer, wanneer had jij voor het eerst in je leven trouwens door dat je, dat je vader gecollaboreerd uh, had? En, en, nou ja, goed, dat hij iets had gedaan wat hij, uh, wat, hij, wat hij niet had moeten doen? Weet ik eigenlijk niet goed, maar mijn ouders spraken daar wel over. Ze hebben ons niet in die, in die leer opgevoed. Hè? Het is niet zo gegaan als bij, bij Reven bijvoorbeeld... dat ik naar kampen moest. Die naar gelijk, communistische kampen moesten, ja. ja. Ja, die waren dat toen natuurlijk ook eigenlijk niet. Hè. En, uh, maar ze spraken dan natuurlijk wel over... dat is zo geleidelijk uh, binnengesiepeld bij me... dat ik niet eens weet wanneer dat begonnen is. Maar het werd ons niet opgedrongen. Maar ja, ze zeiden hun meningen natuurlijk wel eens. En... Ja, een ongelijk sfeertje was er natuurlijk wel een beetje. Hè? Van, we zijn niet eerlijk behandeld en we hadden het beter bedoeld. En Dat is wat Ik je vader. Ja. Want je vader heeft ook nooit af, niet echt afstand genomen hè? Van, het, niet van de echt. ideologie. Mijn moeder nog minder, maar uh, mijn vader toch ook weinig hoor. Ik, ik probeer die dingen te begrijpen dan... in plaats van ze onmiddellijk te veroordelen. Uh, maar als die... je dan... Dat wat is interessant begrijpen. Wat, is je dat gelukt? Ja, ik heb mijn vader er ook wel naar gevraagd... Maar... Ja, als je dan over de Joden sprak, dan, dan zei hij ja, maar dat waren onze vijanden. Ze hadden zo'n gevoel als ze niets tegen de Joden gingen doen, dat, uh, dat er hen iets zou worden aangedaan. En zo waren er allemaal van dat soort ideeën. Wat dan, wat dan een excuus was hè, voor, voor hun optreden. En je kon dus, maar je, je kon er wat dat betreft niet. Je, je vader bleef, bleef daar gewoon hardnekkig in, in geloven. Ja, ja, ja. Half, half. Maar hij heeft het niet uh, totaal verworpen. Dan had hij ook zijn, zijn hele leven moeten verwerpen. Dat is veel gevraagd hoor. Er zijn dat die het opgebracht hebben. Hè. Ik ben nogal een bewonderaar van de Roemeense filosoof Joran die aan de tweede helft van zijn leven in het Frans geschreven heeft... en aan het eind van zijn leven even een wereldsucces heeft gehad. Hè. Ja. Dat is een hele ris boeken van hem in het Nederlands vertaald. Hè. En uh, het is een beetje overweer, dat succes. Hoor. Maar die, die, die, toen hij die jong was, is hij warmgelopen voor het nationaalsocialisme. Is vanuit Roemenië naar, naar Duitsland gegaan, heeft daar gewoond. En uh, heeft in Roemenië zich aangesloten bij fascistische groeperingen. En, uh, maar die is er echt van teruggekomen, hè? 100%. Die vond het echt uh, jeugdige onzin en zo. Zoiets heb ik mijn vader toch niet doorgezegd. En wat is het, wat, de, waarover beschikt Sioran dan? je bent een groot bewonderaar van Cioran, weet ik. Uh, wat ik in hem bewonder. Maar wat, wat ja. maakt ook dat hij dat dan kan? Want je kunt dat dan, ja. bedoel. Ja. Ik vind het heel moeilijk. Het is toch intelligentie, maar ik vond mijn vader absoluut niet dom. Ik vond hem slimmer dan mij. Nou, ik weet niet of dat een maatstaf is. Maar. Uh... Als je aan die jeugd ja, ja. denkt, je schrijft daarover in dat stuk... dat jullie dan in, in die achterhoek zitten. Ja. Heb, je, heb, je daar, heb, je daar, heb je daar mooie herinneringen aan? Of was het ook in zekere zin grimmig? En is je jeugd op een bepaalde manier toch ook weer ongelukkig geweest? Ja, maar de politiek heeft daar niks mee te maken. Ja. Mijn, ouders, of mijn moeder eerst werd daar heel vriendelijk ontvangen... maar redelijk veel boeren sympathiseerden met het nationaal so socialisme. Dus het is ons nooit nagedragen. Ik ben ook nooit. Uh, er is me iets nageroepen. of ik weet niet wat of zo. Ik heb zo'n voed dat in het dorp helemaal niet. er een sfeer bestond tegen. tegen het. na nou, socialisme of zo. Het was geen putten. En. Uh, maar, ik, maar ik heb wel naar herinneringen. want ik heb geen prettige jeugd gehad. Maar dat lag veel meer aan de moeder dan aan Hitler. Nou. Dat lag meer aan de moeder dan aan Hitler. Want. Ik had een lastige moeder. Een moeder met een heel tiranniek karakter. En, uh, ik heb het daar moeilijk mee gehad. Ik geloof dat je bij dat soort dingen ook, uh, ook weer wat moet doordenken. En niet meteen denken, ja, ik was de onschuldige en de ander is de schuldige. Dat ik het me zo aantrok, kan ook weer aan mijn karakter liggen hoor. Dat ik een tirannie niet verdroeg waar een ander geen moeite mee zou gehad zou hebben, hè. Mijn zusje heeft er helemaal geen moeite mee. Maar wat, wat voor tyrannie moet ik dan? Uh, oh, zich bemoeien met alles. Uh, iedere stap die ik zet. Dat was zo'n kreet die ik steeds maar uit, uit in mijn jeugd. Laat me nou. <lacht> ik kwam met rust gelaten worden. En uh, ja, ik kon nooit vriendjes uitnodigen. Want mijn moeder wou dat veel te veel organiseren. En liefst dat die niet kwamen. En uh, gaf me hele rare kleren aan die geen kind droegen. En geneerde me dood en zo. Ik heb echt een nare jeugd gehad van mijn zeven tot mijn zeventiende. Ik zou het nooit willen overdoen. Maar als je de kleren die je aan moest, wat, wat, wat, wat had oh, je. Heel raar. Ik moest naar school. met... met ja, had ze nog, ja, we waren arm, hè. Maar uh, oude rijlaarzen van haar met een beetje een hak. Hè? Vrouwenrijlaarzen. En dan maakten ze een soort rijbroek daarboven. Ja, jongetjes liepen toen in plus voor of in korte broek. Hè? Nou, iedereen riep, waar is je paard? En uh, nou, ik, ik heb gegild voor ik naar nou school moest. Hè? Dat ik dat niet meer aan wou. En, nee, ik heb echt geleden. En je moeder en, gehaat, natuurlijk. Ontzettend gehaat. Echt verrek, zei ik dan. En dan zei ze, weet je wel wat dat betekent? Zei ja, dat bedoel ik. Ja. Is dat ooit maar, nog goed gekomen tussen jou en je moeder? Half, half. Mijn moeder was geen slechte moeder, hij was heel, wou het echt goed doen. En ik geloof dat ik tot 14 jaar weer op schoot heb gezeten. Ik werd geknuffeld en gedaan. Mijn, voeder, mijn vader moet het met afschuw hebben aangezien. Maar die, die had niks meer in te brengen, want ze vond dat hij al genoeg verkeerd had gedaan. Die had haar in al die moeilijkheden gebracht en die moest hij zijn mond maar houden. Dat heeft hij toen nog gedaan de rest van zijn leven. Wat ik ook weer akelig vond om aan te zien. Hè? Ik was met mijn vader aan het eind van, de, van zijn leven erg bevriend. Met mijn moeder is dat niet, ja, die lacht me niet erg. Uh, het was een beetje ah, sinds uit, uh, uit keeping up appearances. Uh. Maar een volkomen krankzinnige jeugd, dus met een met een vader die zwaar gecollaboreerd had. Die ja. groeide daarop in die achterhoek. Nou, dat, dat ging op zich dat nog goed. Tyrannieke moeder. Ja. Die je tegelijkertijd... Die ik niet verdroeg. Hè? Die, die jij jouw... niet verdroeg, ja. nee. Die jouw... ja. ont... Ik zie maar het voor. Maar gedeeltelijk zou nie... zouden anderen misschien toch ook niet verdragen hebben. Ja. Ja. Ja. Heb je, heb je, wanneer heb je ontdekt dat, dat, dat literatuur uh, een, een, een mogelijkheid tot ontsnappen was? Ja, op de gebruikelijke leeftijd denk ik, zo 16, 17 of zo. Ik heb. Uh, we woonde daar in die Achterhoek. Ik zat op het gymnasium in, uh, in Zut. En we moesten altijd met de bus heen en weer. Hè. Dat was een hele reis. Hè. Dat was... Wij waren per dag anderhalf uur op de heenweg kwijt... en anderhalf uur op de terugweg. Hè. Dat is zwaar, die schooldagen voor kinderen. Ik weet niet, ik weet niet hoe die nu zijn. Nou, je ziet nog wel van die slierte kinderen op het platteland. Weet je. Dus op de ja. fiets. Die ja, dan ja. Uh, waarschijnlijk een uur moeten fietsen. Ja. Dat is ja. nog steeds ja. zo, denk ik. Gezond, maar het kost wel veel tijd. Ja. Ja. Want ik zat tot half elf van mijn huiswerk te maken... maar ik moest om zeven uur weer op. Mm -hmm. En uh, uh, wat was ik aan het vertellen? Nou ja, dat je dus daar, naar, naar, naar die school moest... en ik vroeg je over, over literatuur als een ah, ja, ja, En toen... Uh, was dat dus een beetje ver. En toen heb ik de vijfde klas gymnasium... bij mijn ouders me in huis gestopt. Bij uh, ja, ouders van, uh, van een vriendinnetje van mijn zusje. Dat was een rechter en zijn vrouw. En daar heb ik dan dat, dat hele jaar in huis gezeten. En die man was erg in literatuur gesteer, ge geïnteresseerd. Homo erg geïnteresseerd in couperus... en wel andere homoseksuele schrijvers, maar niet alleen. En die sprak daar heel geestdriftig over. Ja, dat was iemand die uh, vrije tijd had hè, en lezen kon. Hij was op maatstaf geabonneerd waar ik later zelf nog in zou schrijven. Dat zal hij toen niet vermoed hebben. En... Uh, mijn vader, ja, we waren zo arm. Mijn vader moest uit de te werken. Die, had helemaal, die was ook wel in literatuur geïnteresseerd maar Die had daar geen tijd meer voor. Wat deed je vader toen hij weer uit de gevangenis was gekomen? Ja, die, die mocht zijn beroepen niet meer uitoefenen. Die was uitgever en journalist geweest. Dat mocht, mocht beide niet. Het een tien jaar niet en het ander twintig jaar niet of zoiets. Dat hoorde bij de veroordelingen. En... Uh, wat deed die dan zo? Uh, boeren helpen met hun belastingaangifte en uh, kinderen helpen met schoolwerk en ik weet al niet wat. Gewoon allerlei klusjes, ja, in echt, echt klusjes. Wat is het eerste wat jij ooit las? Waarvan je dacht? Ah, dat is uh, dat weet ik heel goed. Dat is uh, ja, Couperus dus antiek toerisme van Couperus. En uh, ja, het is heel moeilijk om precies, je precies te herinneren wat je dan zo geraakt heeft, maar ik dacht opeens. Er wordt hier over dingen gesproken... waar je nooit over praat met mensen om je heen. Dat is een, een ander soort gesprek. En dat, nou, dat ontroerde me. Het heeft een geweldige indruk gemaakt. maar, Want, want je, zegt, je, sprak, je hoorde opeens dingen waar je met andere mensen nooit over sprak. Ja. Je bedoelt... Ook op een, op een niveau van intimiteit? Dat ja, je helemaal... intieme dingen inderdaad. En dat, dat had niks met homoseksualiteit te maken. maar Schoonheidsbeleving of ik weet niet wat. Dat natuurlijk een reuze rol speelt bij die esthetische couperus. En wat je die, aan het begin van dit gesprek... ik zeg overigens even tegen de luisteraars... dat dit brandst met boek is op Radio 1... en dat ik met Boudewijn van Houten praat, schrijver. En dat naar aanleiding van Tegengif, een verzameling van stukken net... Verschenen. Um, je had het over die roekeloosheid aan het begin van dit gesprek. Dat ja. je eigenlijk altijd roekeloos hebt, ja. hebt, uh, hebt, hebt geleefd. Wanneer is dat begonnen? Het zat er altijd in. Ik heb altijd boven mijn stand geleefd. En uh, een beetje gek wel. <lacht> mijn ouders, die, die arme ouders, die hadden dan op een goed moment toch... Ja, maar mijn vader had een beetje zaken gedaan voor de oorlog. En er kwam er een heel klein beetje geld los. En toen zijn ze onmiddellijk met ons op reis gegaan. En toen de reis begon langs de Rijn. Ja, onmiddellijk naar Duitsland natuurlijk. Ja, daar hadden zij hun goede herinneringen aan. Zoals ik Frankofiel werd, zo waren zij Germanofiel. En uh, dat we daar in een prachtig hotel in Asmanshausen zitten. Dat is nog een van de tophotels in Duitsland. En. Uh, mijn zusje had een prachtige ronde hoekkamer, herinner ik En ik was een beetje achteraf in een kleinere kamer gestopt. Ja, zelfs een groot hotel heeft mindere kamers. En ik keek daar misschien uit op een binnenplaatsje. En, uh, ik, toen kwam, gingen we aan tafel en toen had ik over het varkenskot waar ik in gestopt was. <lacht> nou ja, schandalig natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, wel een beetje luxe neigingen. Maar de eerste daad van verzet in je leven, kun je die herinneren? Is land van Verzet tegen mijn ouders. Tegen je ouders of tegen ja, wie dan ik, ook? Nou, uh, ik heb die vijf jaar gymnasium gedaan in Zutphen. En toen zijn mijn ouders verhuisd naar Nijmegen... omdat mijn vader een andere, andere baan kreeg. En uh, toen... Uh, of een baan kreeg misschien voor het eerst. En uh, toen kwam ik op een andere school. En op die, in dat, die eerste school waar ik vijf jaar gezeten heb... daar was ik echt een outcast. Uh, een muurbloempje. Ik had geen contact met de anderen. En op die nieuwe school... Waarom lukte je dat niet trouwens? Ja, het was niet dat ik... Ik was met sport ook zo onhandig. Maar niet dat ik uh, lichamelijke handicaps had. Ik heb het gevoel dat ik een beetje autistisch wel was. Daar ben ik pas de laatste jaren een beetje me gaan realiseren. Ik was er echt heel erg onhandig Was in. of ben? Dat... Ja, dat is gebleven, denk ik. Ja. En, uh... Maar waar, waar, wat, wat, wat betekent dat uh, autisme ja. dan? Ja, eh... Uh... Beetje in een eigen wereld leven. beetje, beetje, beetje buiten de werkelijkheid blijven. En. Uh... Heb je er ook last van dat je andere mensen niet snapt soms? Dat hoort daar ook bij natuurlijk. Ja, ik denk dan meteen dat ze gek zijn, maar dat is natuurlijk een hoogmoed. GELACH ja ja, Maar goed, het maar weer... ik ging dus naar die ja. nieuwe school toe en ik was daar opeens populair. Ik weet niet hoe dat kwam, maar uh, meisjes vonden me leuk, jongens vonden me leuk. Heel vervelend, op een goed moment gingen ze van die school nog naar een feest op mijn oude school. Toen kwamen ze met verhalen terug. Jij was daar een lulletje, hè? En uh, toen heb ik wel even een maand hard moeten werken aan de oh, reputatie. Ja. Ik heb dat overleefd, werkelijk. Dat was Machiavellistisch heb ik het aangepakt toen. En, uh, en ik heb daar een heerlijk jaar gehad. En ja, Het was het jaar dat ik volwassen werd, eerste vriendinnen. En toen dacht ik, ik laat het niet meer verpesten door mijn ouders. Of door mijn moeder. Hè. Mijn vader maakte het me helemaal niet moeilijk. En nou ja, ik kwam helemaal niet meer thuis. Ik deed niks meer aan mijn schoolwerk. Ik las alleen maar boeken. Want het was een hele culturele klas. Er werd druk over boeken gepraat. En ik herinner me de, de avond voordat het eindexamen begon... dat ik om drie uur thuis kwam of zo. Mijn ouders in alle staten. En, uh, die waren wel erg boos op me. Maar ja, ik ben wel gestraft daarvoor. Want door al dat... dat, dat die aanpak van mij de laatste jaar heb ik natuurlijk een heel slecht eindexamen gedaan. Maar met de hakken over de sloot heb ik dat gehaald. Maar ik, daardoor kreeg ik geen studiebeurs. En mijn ouders hadden me zo lastig gevonden. Die zeiden, we gaan niet zijn studie betalen. Hij moet mijn werk zoeken. Toen hebben ze me op een postschool gestopt. Nou, de post heeft het geweten later. Maar goed. Ja. <laughs> dat was hun keuze. En... Uh, maar uh, ik vertelde dus dat ik geen studiebeurs had gekregen. Nee. Ja. En uh, ja, dat was wel verveeld. En toen ben ik uh, inderdaad naar die postschool moeten gaan. En naar de andere de wereld ingetrokken. Nee, dan had je het net over hoogmoed. Hè? Ja. Dat dan je, je eerste boek, dat is bij de arbeiderspers uh, uh, verschenen. Onze hoogmoed. Ja. Dat, die, die, die hoogmoed, wat is dat? Nou, dat was een beetje de hoogmoed van ons groepje. Dat we ons uh, beter dan iedereen ja. voelden. Maar, dit, nee, maar nu heb ik. Je hebt het ook. Dat, hebben we dat ook je zei van tevoren ja. uh, tegen me voor dit gesprek. Hadden we even kort telefonisch een gesprek. La, laten we over een paar onderwerpen het nou niet hebben. We hebben er zo vaak over gepraat. Dat hoeven ook niet te doen. Maar je noemde ja. het net zelf. We moeten ja. het even noemen. Ja. De Post. Je bent natuurlijk. Uh, dat was begin jaren zestig, hè? Dat je. Ja, met nog wel, uh, enkele personen onder wie. Theo Kars, ook schrijver geworden... de PTT succesvol hebt, hebt opgelicht voor een bedrag. Weet van, ja, wat was het toen? Ik geloof in de buurt van de 100.000 gulden of zo. Ja, ja dat is nu een, was een enorm kapitaal. Dat een ja, en voor ons ook, want daarvoor leefden we van 10 gulden per dag. Ja. Maar even daarover, dat wil ik er wel even over weten. Dat, dat ben je... Ja. Was je daar geschikt voor? Kon je dat? Was je een, een, een berekenende uh, oplichter? Of... Ik vond het leuk? Ik heb met plezier gedaan. Al ja, bang geweest toen we eerst de postwissel moest gaan inleveren. Ja, dat truc is heel ingewikkeld. Die gaan we niet uitleggen. Maar je vond het ook leuk? Ik vond het leuk. Ik heb er zelfs nog wel plezier herinnering aan. Ik heb slecht geweten over een heleboel dingen die ik in mijn leven gedaan heb. Maar dat is die postafaire niet zo, niet zo bij. Het zijn meer dingen die ik mensen heb aangedaan. Maar die mij nu storen, met die post maar, dan maar, maar mensen ja. hebt aangedaan, daar bedoel je mee belediging? Persoonlijk persoonlijke ja. Of gebrek, misbruik van vertrouwen of ik weet niet wat. Of, niet aardig tegen vrouwen geweest die iets beter verdiend hadden. Maar als je het <laughs> hebt over die, nog even terug naar die hoogmoed. Uh, ben jij van nature hoogmoedig of niet? Nee, de, uh, in dat groepje werd dat erg gekweekt. Zo geweldig waren. Uh... Want jij was van nature natuurlijk eigenlijk gewoon een hele onzekere ja, jongen een daar. Een ver, verlegen jongen, ja. Ja, ja dat kan me omslaan. Hè. Moest Ook... je daar dan niet heel hard voor werken om, om, dat, om, dat, om dat te kunnen? Nee, nee. Dat hoorde het toch een beetje bij de officieren in het groepje. We hadden ook wat soldaten. Nou ja, alleen al die hiërarchie schreef het weer. Het was ja. ook een officiële hiërarchie of, of de, de, de, benoem je hem nu achteraf zo? Uh, die, die, die termen werden niet gebruikt, maar uh, het was vrij duidelijk allemaal, ja. ja. Maar in die tijd, hè, dus ook in die tijd, uh, zeg maar, nou, dat is nadien dan... dat je onze hoogmoed moet schrijven, dat je de literatuur binnen binnenwandelde... De... Ja. Dat, die literatuur dat was niet een bijzaak. Daar ging het eigenlijk om. Daar waren we heel erg mee bezig. Ja, ja nee, nee. het was literatuur van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Waarom was dat zo belangrijk voor je? Het klinkt als een beschuldiging of als een verhoor, maar ik bedoel, ja, ik bedoel het gewoon verwacht het. me van jou te horen. <laughs> <laughs> uh, waarom het zo belangrijk was? Ja, we hadden allemaal die, die, die, die literaire. Al, hè? Of, we of we kwamen met mensen in contact die we daarvan ja, die van het belang van literatuur wisten te overtuigen. En ook het gevoel: uh, ja, we waren zo apart. Die soortgenoten vonden we alleen in de literatuur. Hè? Niet, uh, niet zomaar in onze omgeving. Ik vind dat eigenlijk nog hoor. Ik, het is toch vreselijk om niet te lezen. Lezen geeft toch twee mogelijkheden. Of ga ik te lang erop door? De deur? Nee, ja, absoluut niet. Nee, uh, ja, hallo, hier, hier <laughs> zit je hier voor zich. Uh, uh, uh, lezen geeft toch de mogelijkheid om kennis te maken met mensen buiten je directe omgeving. En ook nog buiten je tijd. Dus wat een uitbreiding is dat. Stel je voor dat je alleen met die mensen die in je café zitten je, je hele leven moet omgaan. Dus ik vind dat al een reden om te lezen. Ja, hoeveel... Hoe... Wacht even, we, we, hebben, we hebben tussendoor ANWB. Want er is een waarschuwing. In Friesland, Groningen en Dren Drenthe is er kans op gladheid door sneeuw. En er is een file op de a 10 ringen Amsterdam-Oost richting, uh, richting Volendam. Bij knoop het Watergraafsmeer, vijf kilometer file. Er is maar één rijstrook beschikbaar door technisch onderzoek na een ongeluk. En dat was het. En dit is Radio 1 Brands met boeken. En ik praat met Boudewijn van Houten, schrijver. En ik praat met hem naar aanleiding van het net verschenen tegengifstukken. En wij hadden het voor de ANWB over het belang van lezen. En voor iedereen thuis en in de file vraag ik dan door. Want je schrijft ook een aantal uh, stukken in dit boek. We gaan over, over boeken die je hebt gelezen. Waaruit ook blijkt, je had het al over Cioran trouwens. Hoe belangrijk lezen voor je, voor je is... Ja, ik, ik heb dat heel sterk, dat, uh, dat er toch wel steeds anderen zijn. Je hebt van die schrijvers die, uh, als ze geïnterviewd worden, dan uh, hun lievelingsschrijvers noemen. en dan zo trots zijn dat ze eigenlijk nog van dezelfde houden. als ze ontdekt hebben toen ze zestien waren en zo. En gedeeltelijk dat zijn natuurlijk blijvertjes. Hè? Ik bewonder Multatuli nog, of ik bewonder niet voor nog of zo. Voor zijn literaire kant trouwens, niet voor zijn ideeën. Maar. Uh, ik vind toch, eh, liefde voor literatuur lijkt erg op, op, op gewone liefde. Uh, ontdekken van een schrijver, dat is als een nieuwe liefde... Maar ja, liefdes zijn tijdelijk en zijn aan slijtage onderhever. En dan komt er een nieuwe op een goed moment. Bij mij gaat dat zo. En dan ben je daar vol van. Maar zo'n nieuwe schrijver die ik ontdek... die vreet ik met haar en huid en haar Dan wil ik ook niet alles van, zo, dan wil ik alles van zo iemand lezen... maar ook alles over zo iemand. En dat is me dodelijk, hè? Want dan ontdek je dat het ook weer lul is. Ja, dat is het. Alles eindigt uiteindelijk. Ja, is, oh, wat, je op dit, wat lees je op dit moment... Uh, wat lees ik op het ogenblik? Ah, de, de, de biografie van Hermans. Maar, maar ik ben daar net aan begonnen. Nou, dat is op zich het wel interessant. Deel. Want we zaten nou, net voor de, voor de, voor, voor de files, uh, hadden we het ja. over on, onze hoogmoed. En met het geld uh, dat jullie hebben uh, verdiend, kunnen we ja. zeggen, met het oplichten van, uh, van, uh, van de PTT. Dat hebben jullie ook uh, uh, gebruikt voor een literair tijdschrift ja. Tegenstroom. Dat, en de titel zegt het al. Het was de bedoeling ja, om overal tegen te zijn. Toch zo'n nee, beetje. Zeker ve veel, tegen veel in de Nederlandse literatuur. Want we hadden vele buitenlandse schrijvers die we be be bewonderden. Ja. Maar de eerste abonnee was... Hermans. Was Hermans. <laughs> Waarom werd die abonnee voor jullie? Nou, vooral omdat wij hem zo geweldig vonden. <laughs> want... Uh... In het eerste nummer stond een beginselverklaring uh, door Kars geschreven. Dat was wel de drijvende kracht door van een tijdschrift. Ik hobbelde daar een beetje achteraan. En uh, ik, ik kon nog helemaal niet schrijven toen, echt niet. Nee, dat is ook... Wat me bij jou opvalt trouwens, ook in je stukken... Ja. is dat je, dat je heel openhartig bent, eigenlijk. Ik hoop het. Ja, waarom zeg je ik hoop het? Nou, ja, ik, ik streef daarnaar. Ja, waarom ja. streef je daarnaar? Ja, er wordt al zoveel gelogen, in, ook in de literatuur... Ja, liever iets minder. Maar je kon toen helemaal nog niet schrijven? Nee, nee echt niet. Nee, nee. Maar Kars vond, oh, we moesten dat met elkaar doen. En, uh, gaf dan wat ruimte aan mij. Hij zal soms naar zijn tand hebben, denk ik. Wat heb je geleerd, trouwens? Uh, uh, als ja, schrijf... Ik vind dat je überhaupt uh, schrijven leert door te schrijven. En dus ik ben toen begonnen... Ja, ik had misschien al een beetje in een studentenblad in Utrecht geschreven... maar dat was miniem. Dus ik ben toen begonnen... En, uh, maar als je het hebt over die openhartigheid... want nogmaals, dat, dat, dat, dat treft me dus ook in die stukken in dat tegengif. Als je het over, uh, uh, uh, niet alleen over ergernissen hebt... maar ook over dingen die je mooi vindt... dat je durft openhartig te zijn. Je hebt een erotisch dagboek gepubliceerd. Zelfde laken een pak, letterlijk en figuurlijk. Heel openhartig. Ja, ik probeer erg dingen op te biechten die andere mensen achter de hand houden. Maar het wordt niet altijd een dankbaarheid ontvangen... Want je, je stelt je wel heel kwetsbaar op. Ik herinner me een kritiek van, uh, uh, van uh, Krabé, Tim Krabbe op, ik denk, erotisch dagboek. En uh, ja, die zei, wat is dat voor een lul? Maar, waarom vond hij je een... goed begrepen? Ik nee, maar juist... wacht even, waarom ja. vond hij je een lul? Nou, omdat ik allemaal van die zwakheden toonde. Ja, ik vind een mens, mens een beetje een aandoenlijk wezen, hoor. En je, je bent zo vaak in... in in uh, aandoenlijke situaties. Zeker als je jong bent, wat sukkel je aan en zo. En uh, ja, ik heb dat, dacht ik nogal eerlijk beschreven. Het is geen heldhaftig verhaal dan. Hè. En hoe zit dat nu met de ouderdom trouwens? Het ja, lijkt eigenlijk op die jonge jaren, dat wordt net zo treurig weer. Maar is het, is het, durf je dat nu nog net, net zoals toen? Ja, ik ga daar zelfs uh, misschien nog verder in, ja. Dat moet opgeschreven worden, want ik, ja, ik vind... Uh, het lijkt of ze niet meer oud worden tegenwoordig. Hè. Ze, ze sterven in spijkerbroek, ze blijven de jonge rokken uithangen... terwijl ja, ze te, intussen wel oud aan het worden zijn. Hè. Er mag wel eens uh, iets over gezegd worden. Ik wil niet zeggen dat ik de enige ben die het doet... maar ik vind dat er weinig eerlijks over gezegd wordt. Wat vind je het lastigste van het... Uh, want Je bent nu uh, je bent 74. Ja, je? Ja. Wat vind je het lastigste van, van ouder worden? ik ben zo verwend. Uh, vrouwen zijn sowieso lief en aardig voor me geweest. En ja, vroeger was het toch een grote kans als ik een hele leuke vrouw moette, dat ik iets met haar kon beginnen. En uh, ja, dat dat niet meer kan, dat is verschrikkelijk. Want het is toch het beste wat je overkomen kan, naast een goed boek natuurlijk. En ben je bang voor aftakelen? Lichaam, ja, ja, ik ben zeker daar bang voor. Ja, ja Mensen zeggen, ik ben niet bang voor de dood. Ja, ik ben niet bang voor het leven daarna. Maar, uh, well, het is maar hoe je dat voorstelt. Ik kwam net langs de bijenkorf... En, uh, ik moest opeens denken, ik denk dat ik daar mijn moeder kan terugvinden. Want uh, mijn moeder geloofde in de Tiananmas en die was dol op de bijenkorf. Die, ik denk dat ze zich de hemel als een soort bijenkorf voorstelt. Ik ga morgen eens kijken of ze daar of is. <laughs> heb, heb, jij, heb, jij, heb jij daar ideeën over? Over het jaar afgelopen, afgelopen ja, het einde van alles. Maar nog even terug nu naar... Behalve mijn boeken natuurlijk. Even nog over, over, over daar weer even naar terug. Naar Tegenstroom, dat blad dat jullie toen maakten. Want de, deze uh, uitweiding van ja, je met vragen ja. van mij... dat had te maken met wat jij ja, zei over ja. dat je niet kon schrijven... en over ja. de openhartigheid Tegenstroom Hermans. Je bent nu uh, in zijn biografie aan het lezen. Uh, bewonderen je hem dan nog, nog steeds nee, zo? Want je zegt, je uh, ja. ontdekt ook nieuwe mensen, ja, nieuwe dingen. Heel gemengde gevoelens. Ik, ik vind Hermans een groot schrijver. Ik vind het absurd dat ze Moelis als de beste kiezen. Ik, vind, ik, zou, ik zou Hermans kiezen. Waarom is dat absurd? Want je schrijft in tegengift ook een paar keer over, over Moelis... en dan ben je niet echt een groot fan van. Nee, absoluut niet. Nee, nee ik, vind dat, ik vind dat nep. Ik vind dat geen intelligente denker... Ik, ik vind dat een show van een manipuleren van clichés van de tijd. Hermans ging veel verder. Ik vind Hermans wel een wijsgeer maar een prettige man. Als ik dan lees dat hij op school in een notitieboekje... Ja, zwakheden van de, van de leraren zat te noteren en zo. denk ik Nare man was je dan. Ja. Een boekhouder van zijn ergernissen zo zie ik hem. Daar ben ik toch nooit geweest. Ik schrijf over veel ergernissen in het boek. Uh, mijn boek, laatste boek, het heet Tegengif, niet voor niets. Maar uh, niet allemaal zo genoteerd en gecatalogiseerd uh, zoals het bij de Hermans ging. De ergenissen mogen niet een drijvende kracht... Nee, in je ik leef voor mijn plezier, voor mijn geluk, voor mijn genot. Wat zijn, wat zijn je grootste ergernissen? Ja. ja, schaapachtigheid van mensen. Dus zo met de, met de mode van denken, zo meesukkelen. Dat vind ik zo teleurstellend. Maar waarschijnlijk is de mens zo. Misschien kom, ja, misschien kom ik, ben ik een rare, heb ik een afwijking hoor. Misschien moet ik ook maar gewoon, blee, maar gewoon meelopen. Geef eens een voorbeeld van het meelopen. Dat een, mag, mag iets heel, heel, heel stoms zijn. Maar... Nou, ik noemde net dat voorbeeld van die, die, die afkeer van Amerika. Dat vind ik zo, zoiets wat mensen altijd maar zo herhalen. Intussen nemen ze al het mogelijke uit Amerika over. Maar dat is zo'n thema waar ze altijd mee bezig zijn. Er is een uh, Franse schrijver Revel. en die heeft er een leuk boek over geschreven. over die Amerika-haat. Die brengt het terug toch, tot een zekere jaloezie. Zo'n een zo beetje ook stoken tegen, tegen het gezag. Hein? Machtige staat. Dus die kan niet in orde zijn. Hè? En ik vind dat mensen daar, daar heel ver in gaan. Natuurlijk, Amerika is zeker niet perfect. Ik weet, ook, ik weet niet of ik daar zou kunnen leven. Maar eh, god, iedere scholier, die zit al op Amerika te kanken, denk je zeg. Wacht eens met je oordeel. Hè? Uh -huh. Als je nou. Uh... Thuis, ja, dat schiet me nu opeens, opeens te binnen. Net ook al trouwens. Je bent een groot bewonderaar van Simonon, hè? Ja, ja. Dat, dat blijft aardig overeind. Ja, ik vind, uh, ik vind dat voorbeeldig mooi geschreven. Heel bondig. Dat zijn van die kleine boekjes. Dat is een, uh, een verhaal, uh, La Porte, De Deur... Een heel simpel gegeven over een man die, die invalide is... en een mooie vrouw heeft. En die denkt, dat kan niet waar zijn. Die vrouw die moet mij ontrouw zijn. Die kan, mij toch niet, die kan toch niet gelukkig met mij me zijn. Maar is die vrouw wel. Vrouw, vrouw, hij begrijpt vrouwen niet, die man duidelijk. En dan komt er een jonge man... Wat, wat begrijpt hij niet? Dat een vrouw zo lief kan zijn. Zo genereus kan zijn. Zo, aan iemand kan geven. En uh, zelfs aan iemand die, die invalide is. Hem toch kan bewonderen. Iemand zal wel kwaliteiten gehad hebben. En, en vrouwen zijn geweldig. Ik hou niet van mannen, ik hou van vrouwen. En, ja, uh, is dat echt zo? Uh, ik vind mannen verschrikkelijk. Dat zijn geen mensen. Nou, dankjewel. <lacht> jij zelf jij ook trouwens. Ook, jij jij ook. Wij zijn uitzondering. Nee, Maar, nee, maar wat, is er verschrikkelijk, wat vind je verschrikkelijk aan, aan, aan mannen? Uh, ik vind, ik vind mannen dik doen als opscheppers. Vreselijke stoerdoeners. Heb, heb je daar zelf wel eens last van? Dat je jezelf opblaast op en. en, en? Nee, nee, dat vind ik niet. Nee, nee. Maar ik, kan, ik ben niet goed in de vriendschappen met mannen hoor. Of die nou willen dat ik me ook een beetje meer opblaas, ik weet het niet. Het kan ook aan wat anders liggen hoor. Dat mijn belangstelling niet met de met hunne overeenstemt. Een vriend van me, die, die vertelde me onlangs dat hij tegen een andere vriend had gezegd. De, de jaren die me nog resten, die reken ik in de keren dat ik nog het wereldkampioenschap voetballen zal zien. Ja, dan denk ik, ja, waar zijn we mee bezig? Daar, daar, daar herken ik me helemaal niet in. Dan heb je weer een ergernis. Ja, <laughs> ja. er, er staat ook een stuk over de voetballende schrijvers. Uh, oh, die die voetballende en wielrennende schrijvers. Ja. Of die ja, vooral over schrijven. Ja. Wat is daar mis mee? Ik vind het ook een beetje een cliché geworden. Ja. Ik begin over Simonon ook, omdat je het over, daarvoor over die ergernissen had. Ja, ja. En het grappige is, je schrijft over heel veel ergernissen in ja. dit boek... maar het wonderbaarlijke is tegelijkertijd dat bij jou altijd de ergernissen... weer overvleugeld worden door... Uh... kom op, ja, door bewondering. Ja, door bewondering. Oh, ja, ik, ik zoek bewondering, nee, en de schoonheid, uh, mooie dingen... Dat is een thuis, dat heeft, dat heeft, ik denk het schiet me nu te binnen uh, iemand in Elsevier geschreven. Ik denk Gergie van der List in een uh, recensie ja. over je. Die zei: uh, Boudewijn van Houten is eigenlijk een, uh, een, uh, een reactionaire romanticus. Ja, Klopt dat? Dat me wel, ja. Geen bezwaar tegen. Maar ik ben een modern reactionair. <laughs> een modern reactionaire romanticus. Ja, ja. Wat is een moderne reactionair dan? Er is een beweging geweest in de. Uh, in, uh, zo ongeveer ten tijde van de Spaanse burgeroorlog. Is daar een groepje geweest. En die noemde zich, als ik me niet vergis. de Moderne Reactionaire. Of de Progressief Reactionaire of zo. Vind ik prachtig. Waar ik zo lid van. Voor de naam hoor. Want wat ze verder uitspookte, dat, dat weet ik ook niet precies. Dat was geloof ik een zoon van. Rimo de Rivera, die een grote rol heeft gespeeld in de politieke geschiedenis, maar die had dat clubje. Ja. En wat moet ik me bij een, bij een moderne reactionair voorstellen? Nou, dat ik wel uh, uh, van veel ouds houd en niet nodig vind dat dat allemaal wordt opgeruimd. Uh, niet, uh, hè? Dus daarom ben ik een re reactionair. Uh, dat ik niet voor, steeds maar voor, voor verandering ben. Een heleboel mag behouden blijven. Maar uh, ja, ik, ik, ik ben wel iemand van vandaag. Ik, uh, ik wil helemaal niet uh, terug naar, uh, naar alles wat middeleeuws is of zoiets. Ik ben trouwens erg blij dat ik niet naar de tandarts op de markt hoef in, in 1700. Leuk me erg pijnlijk. Nou, die trok de tand trouwens onmiddellijk onverdoofd. We hebben dat, die mensen omheen, die lachten van harte om jouw gegil. Ja. We hebben elkaar ooit eerder ontmoet tijdens een nacht... die de human, humanistische omroep in de VPRO uitzond. Ja. Dat was een literatuurnacht die Max Pam en ik presenteerden. Ja. En dat was naar aanleiding van de top 40 die Max Pam ooit had gemaakt... in de Haagse Post, toen hij daar literatuurcriticus was. Nee, hij had een top 100 zelfs gemaakt ja. van... Nederlandse boeken, waarvan hij vond dat je ze moest lezen. Daar heeft hij dan voor dat programma een top 40 van gemaakt. Maar in de honden, top 100 en in de top 40 stond jij met twee boeken. Namelijk, even uit mijn hoofd, Onze Hoogmoed. Dat is mijn debuut geweest. Je debuut en ook je erotisch dagboek stond, ja. stond er. Je in. intimiteiten waren kennelijk aan ik ja. spam besteed. Nee, ik was erg vereerd natuurlijk. Ja, maar heel, heel bijzonder. Want ik weet niet uh, hoeveel andere schrijvers er met twee boeken in stonden. Tegelijkertijd ben je nog net geen vergeten schrijver schrijven, zeg maar. Je bent er gelukkig, maar had je, ben je daar wel eens, ben daar wel eens uh, uh, gefrustreerd door geraakt? Dat je niet een groter publiek hebt? Het gekke is, uh, mijn droom dat is nooit geweest... Een, uh, een, uh, een, een optredend personage in de literaire wereld te zijn. Maar ik, mijn ideaal is dat ik uh, mijn boeken dat ik een goede uitgever zou hebben... Dat die boeken aandacht zouden krijgen, dat ze tenminste gecensureerd werden en de, de, de belangrijkste bladen. En dat ik er net genoeg aan verdiende dat ik in vrijheid kon leven om het volgende boek te schrijven. Ja. Maar daar beperkt het zich ongeveer toe. Ik, ik hoef niet een, een grotere rol te spelen. En uh, ik kan met genoegen mensen boven mij erkennen die er misschien meer van terechtbrengen. Ik heb eens tegen Peter Loep gezegd dat ik geen groot schrijver was. Oh, dat mag niet zijn. Dat is een volkomen verkeerde instelling. Zo bereik je niks. En. Uh... Ik zei: Het is gewoon zo. Ik ben een minor writer. Maar dat vind ik de meesten om me heen ook. Hè? Ja. Maar laten we het erkennen: grote schrijvers zijn heel zeldzaam. En uh, er wordt echt niet iedere week ingeboren. geboren. Maar ja, tegelijkertijd sta je met, met twee boeken in die, in die uh, top 40 en heb je onmiskenbaar een eigen toon. De luisteraars moeten dat toch zelf maar eens een keer gaan ontdekken door, uh, door een paar van je boeken te lezen. Dat is die, dat is die, die openhartige toon, zoals iemand als Paul Leeuw. Paul Leoto dat uh, ook, uh, ook heeft. Dat is ook een schrijver die mij bevalt natuurlijk. Maar die eigen ja. toon. Maar dan ben je dat dan nooit echt... Je hoeft van mij niet boos te zijn. Doe maar dat je denkt, ja maar Jezus. Ik, ik heb die, die, die problemen uh, meestal gehad als ik... Uh, als er een paar jaar geen boek van me uitkwam. Als ik gewoon geen uitgever kon vinden voor een boek. Ja, dan, dan liep ik boos door de bossen. Ik moet nog even trouwens tegen het luisterend publiek op Radio 1 zeggen: dat dit Brans met boek op Radio 1 is. En ik praat met Boudewijn van Houten, schrijver van Tegengif. En dat boek ligt nu in de, in de, in de boekhandel. En je andere boeken zijn overigens ook allemaal nog te verkrijgen. Al is het maar gewoon door naar antiquariaten te gaan. En dat zijn tegenwoordig de echte boekhandels misschien wel, uh, wel geworden. Als ja, dat zou kunnen. Als jij, als jij kritiek op jezelf zou moeten hebben als schrijver. Ja. He? Want je bent zo openhartig. Wat, ja. wat, is, wat, is dan de, wat is dan je kritiek op jezelf? Ik ben eigenlijk geen romanschrijver. Uh, mijn... mijn... De vorm waar ik naar streef, dat is eigenlijk het aforisme. één of een paar zinnen waar je heel veel in stopt. En daar, daar bekwam ik me eigenlijk het meest in. Ik zou het leuk vinden als iemand ze van die zinnen uit mijn werk haalde. En ja, in die dagboeken staan er dan ook verschillende. En ik heb zo'n gevoel dat ik dat, dat beter kan dan een roman schrijven. De roman zit niet helemaal in me... Ik zie dat ook een beetje als een verloren tijd... om zo dingen te gaan beschrijven. Maar er zijn mensen die dat prachtig doen. Hè? Wat een Hoek de Jong doet of een Jan Brokken of zo. Uh, chapeau, hè. Maar het is mijn verlangen ook niet om dat te doen. Maar ik, ik zou het ook niet kunnen, hè. Nou, het mooie is, je, een, je bespreekt het laatste boek van Oek de Jong in, in, ah, ja. in Tegengift. Ja. Ja. tegengift. Met, met ook de nodige bewondering voor hem. Omdat ja, je vindt ik, dat hij iets kan wat, brengen, wat, wat, wat, wat jij niet kunt. Wat kan hij dan wat jij niet kunt? Nou, vooral, de, vooral dat beschrijven van, de, van omstandigheden en de sfeer en zo. Ja, uh, Simon is daar ook heel goed in trouwens. Enkel zinnetje en zo. Je hebt ook wel eens over jezelf gezegd, over openhartigheid gesproken. Ja. Dat schiet me nu te binnen over je stijl. Dat je zegt, ja, ik schrijf de hout terug. Ja, dat is toch... Ja, vergeef ja. me de woord. Ja, nee, nee, maar ik vind dat toepasselijk. Hè. Ja, het zou kunnen. Maar ik vind mijn beste zinnen niet de hout terug. Hè. Als ik zo hoogmoedig mag zijn. Dat mag je zijn. Wat zou je nu nog... Je bent 74. Wat wil je nu, wat wil je nog, wat wil je nog... Wat wil je Om je... verder bekwamen in het, in het aforisme, zeg maar, in die die korte beschouwingen, ik vind het grote voordeel daarvan... dat dat niet te absoluut is. Een, een essai is absoluut. Uh, Multatuli zegt dat zo prachtig in zijn ideeën. Hij zegt, ik ben voor die vorm van ideeën. Want een essai, dat is zo'n theorie tussen kop en staart zetten. En uh, dat is allemaal te, te geforceerd. Terwijl een idee is losjes. En dat, dat, dat suggereert ook niet van, dit is de complete waarheid. Het, het kan een aspect weergeven. Het is al heel prettig. Het is al relativerende, die vorm. De periodes uit je leven. Hè? Je hebt over heel veel periodes uit je leven geschreven. Ja. En ook over... ja eigenlijk zijn mijn boeken allemaal stukjes, uh, stukjes van mijn leven. Wat is de moeilijkste periode geweest, vind je, om te beschrijven? Een periode die je misschien nog wel eens over zou willen doen als schrijvend. Ja, het is natuurlijk zo dat je oudere boeken een beetje verwerpt. Want als ik aan boeken denk ik in de jaren zeventig schrijf... schreef ik, ja, ik ben een totaal andere man nu. Ja. Maar je kunt die boeken niet gaan herschrijven. Dat is niet aan te beginnen. Een nieuw boek schrijven, ik zou dan ook niet diezelfde periode nemen, denk ik. Ik heb daar niet direct een voorbeeld van. Er gebeurde altijd nog wel iets. Dat ik, Als je denkt over je vader en je moeder. Want daar begonnen we dit gesprek ook mee. Jo. En dat merkwaardige gezin waarin je toch uiteindelijk opgegroeid bent. Misschien ben ik een beetje hard voor mijn moeder geweest. Dat is zoiets waar ik, waar ik uh, misschien spijt van heb. Of eigenlijk wel spijt van heb. Ze ja? dus raar geweten. En toen ik jong was, dan lachte ik om geweten. Dat dacht ik dan zo niet schiaans over. Dat was iets aangepraatst, het geweten. Dat geloof ik helemaal niet hoor. En... Uh, ik heb dus nu wel eens spijt. Maar ik dacht eigenlijk dat je in het hiernamaals gestraft werd. Hè, voor alle zonden die je begaan had. Ik geloof niet in het hiernamaals. En kennelijk pakken ze me hier al aan. Dan, denk ik, dan zullen we hier al even in de tang nemen. En ik heb soms echt pijnlijk spijt van dingen. Het kan, het kan bijna pijn doen. Nou. Misschien is dat ja, het begin van het einde. Maar ik kan ook met tranen in de ogen naar een, naar een film kijken. Of zo. Ja. Ik word wel week. Sentimenteel? Ja, ja het is zorgelijk. Sentimenteel ja. en gewetenloos? Nee. Nee, niet gewiddeloos. Maar dat ben je wel eens geweest? Toen ik jong was, maar ik idealiseerde dat. Ja. Ik vond dat prachtig. Maar oh, dat, dat zie je bij Hermans ook in die biografie... dat alles wat onnuchterend is, dat vind je leuk als je jong bent. Mag je wel Dat vond ik prachtig. Ik vind dat nog, nog interessanter. Maar alles wat, uh, wat illusies weghaalt, dat vind je prachtig. Als je heel jong bent, uh, Ja, dat verandert als je ouder wordt. Maar dit is toch grappig, want je kunt... Uh... Ja, je, je beschreef zo mooi hoe je dan bij de, de, de breifabriek, hè, waar je de ja. catalogus ervoor vertaalde, je baantje kwijtraakte. Ja. Nou goed, dus je hebt niet heel veel inkomsten meer nu. Nee. Je moet spaarzaam uh, zijn. Ja. En je zou daar heel gedesillusioneerd door kunnen raken. Nou, ja, dat ben, ben je niet. Nee, ik ben een lachgebekje. Optimistisch. Mijn moeder. Hebben we daar de tijd nog voor? Ja. Mijn moeder die. Uh, hij heeft dus iets verteld. En, uh, dat zegt wel iets over mij. Maar het, het klinkt een beetje ijdel, maar dat is niet de bedoeling ervan. Uh, wij waren op de vlucht in de oorlog. We zijn natuurlijk ook gevlucht, dolle dinsdag. mijn ouders deden alles anders. Dus wij zijn wat later gevlucht. <lacht> wij deden alles anders. Jullie, uh, jullie, gingen te, jullie zijn te laat gevlucht naar Duitsland. Ja, maar ja. te laat. Wanneer zijn jullie gevlucht? Wij zijn in oktober geloof ik. gegaan. Altijd anders. Hoe en, oud was je toen? Toen was ik vijf. Vanuit Amsterdam. En. Uh, toen, euh, nou ja, dat was wel reizen, was toen niet als nu met euh, TGV met, euh, of zo, hè. En uh, ja, dat was uh, volle treinen, vluchtende, paniekige mensen. Met uh, balen, bezittingen en ik weet nog niet. alle wat. collaborateurs richting Duitsland. Duitsland. Maar die heenweg die ging nog met de terugweg. Dat was helemaal verschrikkelijk. Want die mensen waren op de vlucht voor de Russen die naderden. We zijn namelijk pas hebben Berlijn verlaten toen de Russen al te horen waren. De kanonnen. Hoe lang hebben jullie in Berlijn gezeten? De hele winter 1944, 1945. Ja, het, het, het was niet het oord om naartoe te gaan om je vakantie Waar te maken. Waar woonden te jullie in Berlijn? Je was een jaar je zes of zo verschillende wijken hebben we gewoond. jaar of zes was je? Ja, was, uh, ja ik was uh, vijf toen. Had je een besef van die paniek? Absolu nee, nee, nee. Nou, ja, uh, natuurlijk uh, drie keer per nacht naar de schuilkelder. En als je eruit kwam, uh, huizen in brand in de straat. Maar als kind... Dit dat... is de Untergang, hè? Ja, he ja helemaal. Ja. Ik was daar plaatsen. En uh, ja, als kind... Ik kijk daar nieuwsgierig naar. Maar wat ik me herinner, dat is de lucht in de, bij de bakkerij... of in de groentewinkel of zo. Maar hoe kwamen we hierop? Om je moeder. Want je zei, want mijn moeder. Uh... En je wilde een verhaal vertellen over, over, over, je, over je moeder. Maar ik ben nu ook helemaal in, uh, ja, in ik... de terecht uh, uh, terechtgekomen. Ja. En vraag me dan af... dat boek, ja. die roman... Ja. en ik weet dat je niet van romans houdt... maar die zou je toch eigenlijk nog eens moeten maken... Een boek over die over dat die periode. Een roman. Een jongetje van zes. Ja, ja. ja. Maar ik heb dat, wat ik me herinner, dat heb ik verwerkt in. Dat weet ik. Verwerkt maar, in dat boek over mijn ouders. Dat weet ik. Maar ja. nu helemaal gewoon vanuit het perspectief van zo'n jongetje dat daar zit. En je die, die was niet in paniek. Ik was niet in paniek. Maar en nogmaals, wat, wat ik me herinner. Dat, en ik vind het alleen interessant om te noteren wat ik me herinner. Ik zou daar een heel verhalen. een Nederlandse romanschrijver zou er een heel veel roman van maken. En, dat is mijn genre niet. Hè. Dat je dan een beetje een scheve schaats gaat rijden. Maar het ging erom dat ik zei... En, want ja. jij zei, je moeder, hoe kom ik nou op mijn moeder? En die ja. moeder van je die zit door het hele programma. Hè? Natuurlijk, ja. Die ja. Is, die, het ging erom dat jij niet gedesillusioneerd... maar altijd een soort optimisme ah, bleef ja, En je zei toen ook, mijn moeder. Dat was, dat was iets van mijn moeder. We waren dan op de vlucht terug. En mijn moeder heeft me achteraf verteld dat ze toen gedacht heeft... want ze moest twee kinderen vasthouden. En een boel bagage. Mijn moeder nam altijd veel te veel mee. En... Uh, als ik nou een van de kinderen moet loslaten, welke laat ik los? Ja, het is wel iets, hè? Dat en, heeft ze ook verteld? Dat heeft ze verteld, ja, pas toen ik oud was. Hè? En uh, jij ja, kreeg tranen in de ogen als ik dat verhaal vertel. En uh, nu niet, maar dat komt misschien nog. En, wacht uh, even, wacht is dit nou ironie of is het? Is, het? Ja, nee. nee, nee, is waar, nee, nee. echt. En uh, dat ze toen besloten had mij los te laten. Want ze zei, je bent een, uh, een vrolijk manneke... En uh, ze vinden jou al gauw leuk. Dat merk je, hoe mensen op je reageren. Ze vinden je aardig en gezellig. Terwijl mijn zusje was uh, wat geslotener, uh, moeilijker. En uh, die, die, die zou niet zo makkelijk door mensen zijn opgevangen. Wat een besluit voor een moeder. Hè? Ze was dan misschien wel slecht voor Duits geweest te dus, zijn. Uh, maar ik vind zo'n verhaal toch wel ontroerend. Maar dat, dat, dat vertelde ze je later. Ja, dan had ik ja. jou losgelaten. En ja, ja, nou, ja, wat dacht ik... jij toen? Ik vond dat ze dat hele goede redenen daarvoor had. Nee, heel, heel zinnig. Ja, maar begreep je het ook? Want je had helemaal niet zo'n hoge dunk van jezelf. En je werd daar door je moeder als een vrolijk mannetje om, omschreven. Oh ja, maar ik zie mezelf ook wel zo. Ik ga uh, ik, ik, uh, optimistisch door het leven. En je zegt. Als ik niet oppas, dan raak ik er weer ontroerd door. Wat vind je het ontroerende ervan? Dan? van, van Dat mijn moeder daarover gedacht heeft moeten denken. Welk kind laat ik los? Dat is toch niet niks. Hè? Want het was wel een moeder die onder kinderen gaf. Hè? Dat geloof ik. Ja, nee, zeker. Je volgende boek. Wanneer kunnen we dat tegemoet zien? Want je gaat gewoon doorschrijven. Maar ik, ik schrijf maar door, Hoop je, je ook nog eens een keer... Je hoeft voor mij nergens op te hopen, hoor. Maar dat een, dat een grotere uitgever gewoon je beste werk nog eens een keer... Dat zou ik eerlijk... Ik zou het erg leuk vinden. Bijvoorbeeld een, uh, een serie dat al die boeken uh, herkenbaar allemaal van mij zijn. En bijvoorbeeld allemaal uh, omslagen met een, uh, een, een, een, een, een schilderij... of een tekening van dezelfde kunstenaar of zo. Hè, iets herkenbaars, een serie. Ja, dat zou ik eerlijk vinden. Gewoon omdat het dan een beetje, een beetje onder een publiek zou komen. Dat zou ik wel prettig vinden. Het publiek is een beetje te klein geweest. Ik dank je wel, Boudewijn van Houten. Ik sprak in brandst met boeken op Radio 1 met Boudewijn van Houten... over zijn net verschenen boek Tegengif. Dadelijk in twee dingen, Nobelprijswinnaar Gerard het hoofd. En volgende week in dit programma tussen 7 en 8 een gesprek met Judith Hetsberg over haar laatste dichtbundel.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 Tien jaar Casa Luna. Vannacht vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Gaat het bij jou ook wel eens mis in de keuken? Biefstuk als een schoenzel, slappe friet of geschifte mayonaise? In het humoristische kookboek Uitgekookt legt Annemieke Smit uit wat de oorzaken zijn en hoe je ze kunt voorkomen. Uitgekookt. Kijk op scripten.nl.